Twee uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Limburg zijn de Fiat en de douane bezig met een grote actie tegen illegale sigaretten. Er zijn invallen gedaan in bedrijfspanden en woningen. Onder andere in Eigelshoven, Rochel, Weert en Brunsum. In Stramprooi, op de grens met België, is een sigarettenfabriek gevonden. Ook in het buitenland waren invallen. Een onbekend aantal mensen is gearresteerd. Volgens de Fiat hebben de verdachten vermoedelijk meer dan 600.000 kilo tabak illegaal verhandeld. De Nederlandse staat liep daardoor ruim 67 miljoen euro aan accijns mis. Uitvaartverzorger Dela neemt de noodlijdende concurrent Jarden over. De twee hebben dat samen bekendgemaakt. Jarden kwam in financiële problemen doordat het vroeger veel uitvaartverzekeringen in Natura verkocht. In plaats van één bepaald bedrag kregen de klanten de hele uitvaart vergoed. En dat kon Jarden niet meer betalen. Nu Dela bijspringt, hoeven klanten van Jarden met de Natura polis voorlopig niet bij te betalen. Door de overname gaan bij Jarden wel een aantal banen verloren. De Pakistan van 26, die ervan wordt verdacht dat hij een aanslag wilde plegen op Geert Wilders... zegt dat hij er alleen op uit was om Wilders cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed te stoppen. In de rechtbank zei hij dat hij niet alles meende wat hij zei. Junite e werd vorig jaar augustus in Den Haag opgepakt omdat hij een video had gemaakt waarin hij zei dat, Wilders, dat hij Wilders naar de hel wilde sturen. Volgens het OM wilde hij de PVV-leider doden. De Pakistan wordt verder beschuldigd van bedreiging met een terroristisch misdrijf en van opruiing. Dan het weer nog. Bewolkt, af en toe zon, maar ook een bui. En het wordt hooguit 12 graden. Vannacht zakt de temperatuur tot rond het vriespunt. En hier en daar is kans op mist. Morgen drogen, vrij zonnig en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 uh, <coughs> Zandvoort nieuws in het kort. Dat is één kant uh, van het verhaal. Wat is de andere kant dan? Nou, we hebben nog het weer. Ja. En uh, in het uh, volgende uur hebben we natuurlijk ook nog de evenementenagenda. En als het goed is, ook nog in het laatste uur een stuk uh, pit report.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 inderdaad iets uh, krijgen en nee, inderdaad ik krijg ook het uh, goede want dan we moet er weer een knopje omhoog uh, dit is Carol Gianni en uit de jaren tachtig Hidden Run Lover niet uh, te diep op die, uh, op die tekst uh, ingaan. Ik ga me niet uit, uh, uitleggen want dat voert te ver door Plekjes back, plekjes doe eigenlijk nooit weg. One by one His woman and his best friend In bed and having fun Always calling down the corridor It's time.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 dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja, spoorzoekers. Uh, ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan met, uh, met al die woordgrappen die, uh, die er dan nog zijn. Ja. En voor de mensen die graag nog iets in hun handen willen hebben... die kunnen we van de middag, uh, terecht om vier uur bij uh, Strandpaviljoen Talassa. Want er is natuurlijk weer het traditionele Open Kampioenschap. Garnalenpellet, het Open Zandvoorts kampioenschap. Ik weet niet of het... Nee, het is zelfs het Open Nederlands Kampioenschap. Ja. Uh, en dat uh, vindt dus inderdaad vanaf vier uur plaats.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 Bel ons op. Ja. En wie weet hoe jij vanmiddag wel verslag van dat evenement. Ja, ja, dat even. is misschien wel een uh, aardig idee. Dus Want ik uh, ben hier, dus ik kan niet. Nee. <laughs> uh, anders was jij daar wel naartoe gegaan dat om even eens, wat te vertellen... over dat uh, hele verhaal van, uh, van het uh, Garnaalappellag. Het blijft een mooi evenement. Ja. En tot slot over dat evenement gesproken. Volgend jaar wordt het waarschijnlijk de Europees kampioenschap. Ja, uh, daar zijn de vrienden van de Garnaal... zoals ze zich plegen te noemen op Facebook...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 De police met natuurlijke spirits in de material world. Dan moet je hem wel helemaal openzetten, Jaap Koper. Want ja, anders dan wordt, het een, uh, dan wordt het een heel lastig verhaal. Ja, ja, ja, ja daar gaat hij weer natuurlijk. Hè. Het is altijd zo fijn als je dan op een gegeven moment... Zit er dan nou nou geen airblogger op? Ja, ja, goed. Maakt niet uit. Het is toch gebeurd. Goed, het weer. Het is 1 minuut over half drie...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 En in de nacht komt het kwik dicht bij het vriespunt uit. Dus wat dat gaat, denk ik dat je heel goed moet opletten in dat, dat opzicht. Ja. Um, wil je het weer nalezen, dan kan je dat dus doen op ricoweer.nl. En anders op meteopagina.net of nl. Het is maar hoe je het zoeken wil. En dat is van onze vriend Lex van de Hoorn. Want die stelt het ook nog regelmatig op. Maar dan... download gewoon onze ZFM-app. Dat, uh, daar, daar staat dat uh, sowieso op uh, te vinden. Dus ja. wat dat er gaat... Uh, hoef je daar... Uh, jezelf uh, helemaal geen zorgen over te maken. Dat was het, weer. Zie het voor. Uh, ja. En dan gaan we weer eens even terug... naar een brede uh, zomer... ergens in de jaren 80. Bananarama heeft het erover. Cruel Summer...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 te horen uh, geweest. Uh, maar goed, uh, we zeiden ja. al in het weerbericht dat er iets uh, aan uh, staan is dit ja. weekend, want uh, we nemen afscheid uh, van de zomer. Uh. Ja, maar wat, wat houdt nou in? Die wintertijd, of de zomertijd, moeten we er überhaupt mee doorgaan? Heeft het met milieu te maken? Ik weet het niet meer. Ik, uh, ik heb daar een aardig uh, haatje over, dat ga ik je zo wel even vertellen, maar ik, ik, ik heb iets uh, begrepen, dat uh, er iemand ergens in Frankrijk, uh, waar een heel programma aan op gang ja. is, en die heeft die ook nog eens een, televisiering, uh, die heeft ja. een televisiering voor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 Mag maar schuif open. Uh, uh, ja, wat, ik wat, wat, wat heb altijd meer? een grapje die ik één keer per jaar uithaal. Ja. Dat is de eerste kerstplaat draaien op nu de radio. Al? Alsjeblieft, ja.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 Uh, we spelen dus nog steeds zonder uh, Naartje Berg, die nog aan zijn schouder gemassineerd is. Naartje Christine doet gelukkig wel mee, maar die was eigenlijk een beetje grieperig. Hm. De vraag was dat hij meestal voetballen. Jesse is er lekker bij gelukkig nog, één week. En dan gaat hij nog een paar weken op kans. En dan is Naartje weer terug. Maar verder is het gelijk opgaand. Ja, um, ja jullie staan uh, bovenaan, als het goed is. Ja. ja, dat uh, schept natuurlijk wat uh, verplichtingen hè. Absoluut. <laughs> ja. Maar uh, uh, vergeet DVVA niet. Die hebben vorige week gewonnen van Arsenal. Ja. Waar wij twee weken geleden uh, 3-2 van verloren. Ja, oké. Okay. En DVVA is al jarenlang een behoorlijke angstkeken van ons. Ja. Een vrij stevige ploeg. Het veld is weer slecht. Mm -hmm. Dus dat zijn wij, moet ik eerlijk zeggen, met onze dat natuurlijk niet gewend. Ja, dus, dus, dus, dus het is nog iets van een beetje billen knijpen en uh, zorgen dat, dat die bal niet in het, uh, aan de andere kant uh, in het netje trekt. Dat kan wel gebeuren, maar ja. Ja, het gewoon goed Even nog over Dave. Van ja, iets, zeg mij dat het ergens in de watergraas meer ligt, dat terrein. Klopt dat? Ja, een driebeurt. Wat uh, inderdaad in de watergraas meer te dus ook ja.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 Oké, okay, graag gedaan. Ja, is goed. Oké. Okay. Mooi hoor. Dat was uh, Jan van der Leden die uh, daar dus nu is. Kijk, dat is leuk. Uh, ja, dus even, ja, ja. Ik, is, leg, uh, ik heb de horen er gewoon uh, af. Hè? Dus, het is uh, geen Lex. hè? Het is niet leks van de horen. Nee, nee. Die is nee. Het is niet. Maar goed, uh, maakt niet uit. Uh, heb jij nog iets uh, te vertellen? Nou, nog even niet. Uh, in ieder geval de, of de reacties stromen uh, binnen op het uh, Instagram van ZFM... Uh, over de eerste kerstplaat die we net gedraaid hebben. Is dat zo? Ja, de mensen hebben wel een beetje zin. En die gingen lekker dansen op dit plaatje, de Christmas uh. on the Dance Floor. Uh. Maar, uh, maar verder, uh, niet zoveel nieuws en informatie. Maar we gaan gewoon lekker even muziek draaien. Ik heb een leuke plaat klaarstaan, uh, uh, Jaap. Um, oh, Doe we Spargo inderdaad, Ja, Dat is wel een goed idee. Uh, Hip, hap, hop, hop. I'm Dat was uh, Spark.